Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. We blijven nog lange tijd 100 rijden op de snelweg. In 2019 stonden allerlei bouwprojecten op losse schroeven... ...nadat de rechter oordeelde dat er te veel stikstof in ons land wordt uitgestoten. Om de uitstoot omlaag te brengen verlaagde het kabinet overdag de maximumsnelheid. Daardoor kon er weer gebouwd worden. Maar vorige week bepaalde de rechter dat die snelheidsverlaging niet meer telt in de stikstofcrisis. Maar toch blijft die, want het is wel belangrijk voor de natuur, zegt minister Van der Wal. Voor heel veel Nederlanders was het een rotmaatregel om uh, inderdaad uh, van 130 naar 100 uh, overdag te uh, moeten. Zeker VVD'ers misschien? Zeker VVD'ers. Tegelijkertijd spreek ik ook veel VVD'ers die zeggen nou ja, het rijdt ook wel lekker rustig. En s'avonds uh, kun je weer iets harder. Maar het doet natuurlijk wel Heel veel voor de, natuur. de minister denkt dat we weer 130 kunnen rijden als iedereen elektrisch rijdt. Ziekenhuizen krijgen de wachtlijsten voor operaties maar niet weggewerkt. Dat komt onder meer doordat veel personeel ziek thuis zit. Door de coronacrisis moeten er nog zo'n 100.000 mensen extra wachten voordat ze aan de beurt zijn. De politie in Den Haag heeft een tas met 21 gestolen iPhones gevonden. De agenten kwamen de diefstal op het spoor nadat twee slachtoffers op het festival Kingsland van hun telefoon werden bestolen. Via Find My iPhone zagen ze dat de mobieltjes in Den Haag lagen. Een man van 20 en een jongen van 13 zitten vast. En let even op, want misschien liggen er nog een paar miljoenen op jou te wachten. De staatsloterij is op zoek naar de winnaar van 12,8 miljoen. Die prijs viel bijna twee maanden geleden, maar sindsdien heeft nog niemand zich gemeld. We zoeken de winnaar van 12,8 miljoen op meerdere manieren, uh, want we weten niet wie het lot gekocht heeft. We weten alleen dat het verkocht is door Primera Sandra in Blijswijk. En in de meeste gevallen want de koper dan ook wel in die omgeving. Dus uh, we gaan in die winkel gaan we er aandacht aan besteden. We gaan met het promotieteam Blijswijk in en we vliegen met een vliegtuigje over de regio. De winnaar heeft nog een jaar de tijd om de prijs te claimen. Daarna wordt het geld overgemaakt naar goede doelen. Het weer nog. Het is droog, maar wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Het weekend wordt wat frisser. Er kan ook een buitje vallen morgen, al laat de zon zich ook af en toe zien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file bij de afsluitdijk op de A7 herenveen horen Bij Den Oever drie kilometer en de vertraging is daar iets minder dan 10 minuten. Vijf minuten sta je in de file op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer bij Sint Pancras. En het is druk voor de veerterminal in Den Helder. Op de N250 is dat. Vanaf de kooi is de vertraging ongeveer 25 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Yeah, yeah. And chips, really gets me down I see nothing wrong It's a blizzard that I can't have money in my pocket and people not talk about me. This world is a trip. I don't know what's going on these days. Got this person over here talking about me, this person. Hey, listen, let me tell you something. This is my prerogative. I can do what I want it to. Do. I made this money. You didn't. Right, Ted? We out here. This mine. This mine. It's mine. my, it's my, it's my, it's my. Maar. En waarom?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 Ik jou niet meer.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 Op 106.9. ZFM. When the tears you cry are all you can believe, just give these loving arms a try. Baby.